Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Reddingswerkers op Curaçao hebben een lichaam gevonden. Dat gebeurde in het gebied waar al dagen wordt gezocht naar een vermiste man van 45 uit Leiden. Of het lichaam van deze Nederlandse toerist is, is niet bekendgemaakt. De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao, maar ging dinsdag alleen wandelen en kwam niet meer terug. In Den Bosch is opnieuw een explosie geweest bij een huis. Gebeurde vlakbij het huis waar afgelopen dinsdagnacht ook al iets ontplofte. Het explosief zou bedoeld zijn voor de woning van de vriendin van Klaas Otto, een oud-leider van motorclub No Surrender. Er is niemand gewond geraakt. Het dodental door de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 25. Door alle regen zijn rivieren overstroomd en wegen weggevaagd. Er worden nog steeds veel mensen vermist, zegt de gouverneur van de staat this is still an emergency situation we are in search and, and rescue mode But again that, that count is going to continue to go up and we don't lose this many people in, in flooding. This is a real tough one zijn waarschijnlijk nog weken bezig Gisteravond werd er nog tot in de late uurtjes gedanst in de straten van Rotterdam. Het was eindelijk weer tijd voor het zomercarnaval. Drie jaar zonder carnaval. En nou, hoe was dat, die drie jaar zonder? Saai, saai, ja mannen. Ik ben blij. Oh. Elk jaar is er een queen van de parade, maar dit jaar was er ook voor het eerst een king benoemd. Het koninklijke echtpaar had er echt zin in, zeggen ze tegen hart van Nederland. Geweldig, we mogen na twee jaar en vandaag gaan we een feestje bouwen samen met mijn queen Nase. We. we gaan vandaag genieten. Het is het mooie weer. We gaan echt ervoor. Wat is hij voor king? Hij is, hij is fantastisch. Ja, ja, hij is een, een, een hele vriendelijke, een warm persoon. Het is de beste king. Het was trouwens niet alleen maar feest. Tijdens het zomercarnaval zijn ongeveer 40 mensen opgepakt. Bij één iemand is een machette gevonden, groot mes. En ook had iemand een vuurwapen bij zich. Het weer, de zon ga je niet veel zien vandaag. Het zijn vooral wolken en regen. Later vandaag wel droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Goedemorgen luisteraars, uh, welkom bij ZFM Jazz, samenstelling, presentatie vandaag, Alco Beuving. En uh, ja, de laatste zondag van jullie alweer, de tijd vliegt voorbij zou ik zeggen. En ja, wat mag je verwachten de komende twee uur? Nou, ik heb in ieder geval nieuw werk meegenomen van Brian Landrus, Kurt Nielsen, Acoustic Unity, Tara Minton en Ed Babard. Emma Smit, Scott Hamilton, niet onbekend, ook een nieuwe cd uitgebracht, en Ronnie Foster. En vocalisten die in ieder geval de komende twee uur voorbij zullen komen... Alice Bobs, uh, Annie Ross, Karen Souza, Patricia Barber... Harry Nielsen, Amy Winehouse, Bobby Womack. Nou, te veel om op te noemen. En natuurlijk ook instrumentaal werk. We begonnen met meest forte een IJslands beentje Hebben volgens mij ooit één hit gehad, Garden Party. Uh, ja, het is nu niet echt weer om in de tuin een Garden Party te houden... maar het wordt wel weer beter, geloof ik. De het is in ieder geval droog nu. Uh, Illinois Jacket, uh, Dave Brubeck, George Cables, Benny Goodman... Philip Katrien, Benjamin Herman, Chris Abelen, Ramsey Lewis... Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want ook vandaag komt er belangrijke informatie over jazz in Zandvoort. De programmering is bekend en hoe het een en ander gaat werken. Dat wordt nu allemaal uitgelegd in de komende twee uur. Kortom, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Alle jazzvrienden en vriendinnen. En uh, Oh ja, ik heb er ook nog wat filmmuziek in gestopt. Filmmuziek is nog altijd een hobby van me geweest. En jazz en filmmuziek hebben ook de nood nou, dat was een lange intro, dus tijd, de hoogste tijd voor muziek, zou ik zeggen. En dan kom ik bij een cd die mij echt opviel van de week. Dat is een cd van Brian Landrus, En dat is een, een vrij werkje geworden. De cd heet Red List. En eigenlijk heeft hij daar een aantal nummers opgezet uh, uh, over bedreigde dieren en uh, ja, wat uh, is de bedoeling daarvan? Nou nou, hij heeft uitgelegd dat het geld dat hij hiermee ophaalt voor een project Save the Elephants uh, uh, gebruikt gaat worden dus ik hoop dat hij goed verkocht gaat worden en uh, uh, dat je er ook van geniet ik was zelf onder de indruk van de cd ik vond het erg mooi en vandaar dat ik daarmee ga beginnen Brian uh, Lantarus Save the Elephants even kijken waar ik hem hier heb neergezet hier, komt hij. ...nummer Save the Elephants. En dat komt allemaal van de zeer fraaie cd... ...Red List van Brian uh, Landrus. Uh, ja, iemand die volgens mij... ...Bas Saxofoon speelt. bos Clarinet, dat gebruikte hij hier. Uh, op zijn uh, album spelen trouwens... ...hele bekende mensen mee, zag ik in de gauwheid ga Gaan ze niet allemaal om, want het zijn er heel veel. En uh, ja, ik zou zeggen... ...de moeite waard... En ja, het is zomertijd, dus we gaan, wat houden we er toch bij wat zomerse muziek. En ik kwam ooit een cd'tje tegen van, uh, eens even kijken, van Blue Note, dacht ik dat het was. En uh, Latino Blue heet dat, en daar staan allerlei verschillende jongens op met uh, Latin muziek. Onder andere de bekende bongo-speler Candido, Long, Long Summer. Nou, we hebben nog een maandje te gaan, dus wie weet gaat het allemaal kloppen. het allemaal verzorgd door uh, uh, ja, Candido. Die speelde de bongo's en de conga's. Maar er deden verder ook nog volledig bekende jongens mee. mij. drums uh, Charlie Pership. Uh, piano, Lovelo Lo Siverin. Ook bekende filmcomponist. Trombone, uh, Jamie Cleveland. En de bariton-saxofoon, Jay Cameron. Alles bij elkaar. Een leuk muziekje voor de zondagochtend. Uh, ja, ik, ik kwam laatst een cd'tje tegen. En dat was een, opnieuw uitgebracht. En dat was een cd van Alice Babs. Samen met uh, uh, Dave Brubeck. Volgens mij was het iets uit de 50-jaren. Serenade to Sweden is het uh, getiteld. En er staan leuke uh, nummers op. En ik ga er daarvan eentje draaien. Something to Live for. Alice Babs. Eens even kijken. Hier. Als ik hem zo gauw kan vinden. Of dat is Dave Brubeck. Of hij daaronder staat. Ja, ik heb wat moeite met alles vinden vanochtend. Uh, ik was ook al met een beetje slow starting. Niet alle knoppen stonden goed. Nee, ik, ik zie hem niet zo gauw. Dus dan heb ik hem zeker toch niet meegenomen. Kijken of ik hem hier heb staan. De Dave Probeck Quartet. Nou, dan houdt u hem te goed van me. Dan kies ik voor een andere bekende zangeres. Ook een van mijn favorieten. Dan kies ik voor Annie Ross. En uh, Lucky Day. A Gesser is die cd. But do do do do do do do do do do ba ba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do I do do do do I do do do do ja dat was natuurlijk de onvergetelijke Annie Ross en die uh, Britse jazzzanger is uh, ja, zeker zeer bekend en speelde hier onder andere samen met ik zal eens even kijken wie er allemaal meedeed Zoot uh, Sims saxofoon, Bill Perkins tenor Russ Freeman piano, Jim Hall gitaar, Mel Lewis ook een hele bekende jongen natuurlijk op de drums, kortom Leuk nummer. En ik had je ook al toen in mijn eerste aankondiging ging over Alice Babs, maar die had ik even wat moeite om te vinden, maar ik heb hem inmiddels gevonden: Alice Babs, een Zweedse jazzzanger, is, ook heel bekend eigenlijk. Uh, I want something to live for. En uh, Duke Ellington, uh, ja, eigenlijk een bijzondere LP, tegenwoordig CD geworden, Serenade to Sweden. En er staan prachtige nummers op, heel bekend werk van Duke Ellington. Uh, ja, dit volgende nummer is eigenlijk ook een heel bekende, komt hij, ik hoef hem eigenlijk nauwelijks aan te kondigen. Illinois Jacket. Ja, dit komt allemaal van een cd'tje af van uh, uh, Jules Deelder draait door. Ja, ik kan me herinneren uit het verleden dat als er een optreden was van een bandje... waar Jules Deelder de, uh, ja, op de uh, drum speelde, volgens mij. de uh, Brushes vooral. En uh, dan draaide hij van tevoren als het wat mu eigen muziek. En later heeft hij een aantal uh, cd'tjes uitgebracht waar uh, zijn keuzes op stonden. En dit was natuurlijk Illinois' jacket met Spanish boots. Heel mooi, heel fijn. En ja, ook voor de zondagochtend geschikt. Nieuw Rogers, altijd een gevierde gast op het North Sea Jazz Festival, en die heeft een heel bekend nummer gemaakt met Daft Punk Get Lucky. Maar dit, deze keer een uitvoering van Karin de Sousa. <hums> live on with it ah uh -huh. Dat was Karen Souza en Cat Lucky, heel bekend nummer. Wel ook een mooie uitvoering, dit hoor, lekker. Uh, iets heel anders, een Noorse drummer, misschien heb je wel eens van hem gehoord. en Zijn naam is Gart Nielsen en die heeft een mooie CD uitgebracht. En die CD, die, ja. De uh, Follow. En dat is de, de, hij had altijd een supersonic orkest. En uh, ja, hij heeft nu een, met een trio iets uitgebracht. en Even kijken wie er meespelen. Kurt Nielsen op de drums. André Rollig heette op de saxofoons. Uh, Peter Eldit in de stad op de bas. En dat is een mooi CD geworden. En het grappige is... dacht ik dat bij het volgende nummer... de saxofoonspeler twee saxofoons gelijk uh, bespeelt. Ik ken nog iemand die dat deed. Dat Dick Hekstel Smit. Die zat vroeger bij Colosseum. Deed dat ook. The Other Village... Kurt Nielsen, Acoustic Unity. Ja, Dat was Cart uh, Nielsen Acoustic Unity van de CD Elastic, uh, Elastic Wave. CD 2022. En het bijzondere was toch wel dat uh, het gelijkspelen van een saxofoon en klarinet hoor je toch niet zo gek vaak. Uh, ja, als het om de zomer gaat, dan kan je niet om het uh, volgende nummer heen. Uh, summer Samba. En deze keer een de uitvoering van de Patricia Barber komt van een CD van haar Night Club. Seneca 2000, Patricia Barber. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day I'd find Someone who would take my hand and samba through life with me Someone to cling to me, stay with me right or wrong Someone to sing to me some little samba song Someone who's ready to give up his heart to me Someone who's ready to give love a start with me Oh yes, that would be so nice Should it be you and me, I can see it would be Be so nice. Should en me I can see it would be nice. Patricia Barber van de CD Club in Summer of Samban, ik hou in de zomer wel van het lezen van uh, detective thrillers. En uh, in, dan vind ik het heel leuk als de Speurder een favoriete jazzmuzikant heeft. En die heeft veel boeken van Harry Bosch. En die heeft, draait vaak muziek van uh, George Cables, een pianist. En de, de, vandaar dat ik George Cables nog op de rol gezet heb vandaag. En ik, het gaat over uh, dieren. In deze uitzending komen best wel wat dieren voorbij. En uh, George. Uh, uh, uh, Cables, die, die had ook een uh, mooi nummertje. Ik ga eens even kijken waar ik hem hier neerzet. Sleeping Bee. Uh, ja, de bijen die zien we overal vliegen. De, de bloemen staan allemaal te bloeien. Ja, de wispen zijn ook in opkomst. En ik las zelfs dat de Aziatische horenaar, een soort wesp, ook uh, gesignaleerd is in Nederland. Dus wees er klaar voor. Wees alert. Sleeping Bee, George Cable Trio. En dat was George Cable's uh, Sleeping Bee. Zet En een uh, nummertje getiteld De uh, uh, Bumblebee Stamp. Ja, de Bumblebee is natuurlijk wel een beetje wat uh, een beetje aandacht nodig heeft in deze tijden erbij. Uh, ja, deze muziek deed een beetje aan ragtime uh, denken. En uh, ja, een, een, een heel bekend nummer: Simon Smith en an een Amazing Dancing Bear, een nummertje van uh, uh, Randy Newman. Ook een beetje dat ragtime-achtige. En hier in de uitvoering niet van de Alan Price. Dat is een heel bekende. Volgens mij nog een hit geweest. Maar in de uitvoering van Harry Nielsen. the mat. Ja, dat is de muziek van Harry Nielsen. komt van een LP, Harry. Uh, ja mooi, uh, Die Harry Nielsen is wel een bekende figuur. Had ook een beetje angst om op te treden Hoor je wel bij meerdere uh, muzikanten. Had een innige relatie met John Lennon van de Beatles. Hij heeft toch een aantal bijzondere cd's gemaakt. En uh, af en toe laat ik nog wel eens wat van hem horen. Uh, te vroeg overleden. Uh, maar... Dan zitten we natuurlijk bij de muziek van Randy Newman En die Randy Newman die heeft heel veel gecomponeerd Ook de, de filmmuziek van Ragtime is van zijn hand uh, Ik ga eens even kijken wat ik uh, dan nog Ik had van Randy Newman, Short People dan, ik, ik, ik doe twee uitvoeringen Een kort stukje van Thomas Christoff Een klassiek geschoolde zanger, een Duitser Die uh, ook jazz zingt. Dan komt hij. Short people got no reason, short people got no reason, short people got no reason to live. They got little hands, little eyes, they walk around telling great big lies. They got little noses, and tiny little teeth, they wear platform shoes on their nest. Dat is de uitvoering van die Thomas Christoff. En, maar ik kies voor een uitvoering van de New Amsterdam Voices. Een groepje studenten van de conservatorium van Amsterdam. Praat ik denk over halverwege zo'n beetje 2014, 2015. De a cappella groep die ze heeft hebben hetzelfde nummer Short People ook live on stage uitgevoerd. En dat klinkt ook aardig. Do, do, do, do, do, do, do, do, got no reason to short people got do, do, reason. do, do, do, do, do, do, do, do, They got a little Well, I do don't want no short people I don't want no short people I don't want no short people do do body do body do do do do Show sure uh, people uh, got uh, no no no no five no, no, no, no, no, no. short people got uh, nobody to love They got little baby legs that stand so low You got big them up just to say hello They got little cars that go big big big They got little voices do what they Rub your little fingers Dirty little mice They walk around telling Great big lies No, I don't want no short people I don't want no short people I don't want no short people The same as you and I Baduah and all men and brothers Until the day, the day they die It's a wonderful, wonderful, wonderful this world A wonderful live optreden van de New Amsterdam Voices. Dat doet een beetje denken aan de New York Voices natuurlijk. Leuke muziek. Volgens mij was daar ooit Maartje Meijer, die daar het arrangement voor schreef, volgens mij ook nog wel meegezongen heeft. Die heeft volgens mij hoor je niet zoveel meer van. Hij heeft nog een eigen band, treedt nog wel eens op, heeft nog een CD uitgebracht, jazz ook. En, maar goed... Uh, ja, het is bijna 11 uur. Dus ik hoop dat je in het tweede uur ook blijft luisteren. Want dan komt zeker informatie over jazz in Zandvoort voorbij. Over hoe kan je aan tickets komen. En wat staat er op de programmering. We gaan eruit met een... Uh, eens even kijken. Ik heb nog een klein stukje de tijd voor. Nog een nummertje van Harry Nielsen One. Uh, ik ben een enorme Harry Nielsen fan. Dus vandaar dat ik die nog even draai. Een klein stukje tot de klok van 11 uur. Tot zo direct. That you ever